9 uur. Waterbalgemoed met het CNWS-journaal. De onderwijsvakbonden roepen op tot een landelijke staking in het hele onderwijs. De vakbonden organiseren voor vrijdag 15 maart een staking... in het basis, middelbaar en hoger onderwijs. Ze eisen voor het hele onderwijs 4 miljard euro extra per jaar... om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Alleen vakbond CNV doet niet mee aan de staking... omdat de bond de uitkomst van lopende onderhandelingen wil afwachten zou de eerste keer zijn dat het hele onderwijs staakt. De Saudische vrouw van 18 die haar familie was ontvlucht... is door de VN officieel erkend als vluchteling. Daardoor is de kans groot dat Australië haar op wil vangen. Een Australische minister zei eerder dat de vrouw asiel zou krijgen... als ze als vluchteling werd erkend. De Saudische is in Thailand. Ze vluchtte voor haar familie... omdat ze de islam heeft afgezworen, wat in saoedi arabië een doodzonde is. Haar vader en broer zijn ook in Thailand, maar de vrouw weigert met hen te praten. In Melbourne en Canberra zijn ambassades en consulaten ontruimd... naar de vondst van verdachte pakketjes. Het gaat onder meer om diplomatieke posten van Duitsland... het Verenigd Koninkrijk, de VS en India. In de pakketjes zit poeder. Van een aantal heeft de Australische politie bekendgemaakt dat ze ongevaarlijk zijn. Het kabinet staat garant voor jonge boeren die een bedrijf willen beginnen of overnemen. Dankzij de garantstelling kunnen boeren makkelijker een lening afsluiten bij de bank. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet een boer wel met een duurzaam en innovatief plan komen. Het kabinet wil met de ondersteuning voorkomen dat boerenbedrijven verdwijnen omdat er geen opvolger is. Het weer nog. In de loop van de ochtend wordt het vrijwel overal droog. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en dan wordt het ongeveer 6 graden. Komende nacht kan het op verschillende plaatsen licht gaan vriezen. Morgen is er weer meer bewolking en kan er ook wat neerslag vallen. Het wordt morgen 2 tot 6 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Apkoude en knoopert Hodendrecht 10 minuten vertraging. A6 Lelystad richting Muiden tussen Knoopert-Almere en Almere Stad een kwartier. A7 Horend richting Amsterdam tussen Horend en Purmerend Noord, 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en knoopert Rijnsweert 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 These are going away if your heart T.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 this little girl insane fly away to someone new Everybody's gone, they left the television screaming the radio's on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 Ready?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 Krijgen, de ritmeskind te grijden, die jong voltooide maar. de, de stee ze mij haar beiden en hij zoekt nog rust naar haar. Ze steekt voor haar een hutte, van pollen, linnen en, en Zijn hand leidt op haar stutte, hij wil mij kwaad aan heid. Met hier haast vufje noemde, verrode maatschappij. Ze luierden het onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar wees een ijs waar stenen naar de we De keten door kraaien, is de riek van het veld. Het dier had zuchtje honderd, een alle heerske parij. Ze poelen met doende, ze bleven. die I'm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 Do anything that we The way that you get down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 Yeah. See